Oekraïne en Rusland hebben weer ruzie over gas. Volgens de Russen heeft de Oekraïne een achterstand bij het betalen van voorschotten. De leverancier Gazprom dreigt daarom de gaskraan dicht te draaien. Volgens de Oekraïne heeft Gazprom te weinig gas geleverd. Vorig jaar draaide Gazprom zes maanden lang de gaskraan dicht vanwege een conflict over de betaling.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 De Britse parlementariër Malcolm Rifkind is opgestapt. Hij kwam gisteren onder vuur te liggen nadat uit geheime videoopnames was gebleken dat hij zijn diensten aanbood aan een bedrijf. En ruil voor duizenden ponden per dag wilde Rifkind lobbyisten toegang geven tot Britse ambassadeurs. Conservatief Rifkind is ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. Ook oud-minister Jack Straw kwam in opspraak door de reportage. Hij zei meteen al dat hij zijn parlementszetel zou inleveren. Het weer bewolkt met een enkele bui, later wat meer zon, maar ook meer kans op hagel en onweer. Het wordt een grad of acht. Morgen vooral smiddags vaak droog met wat zon en dan wordt het zeven graden. Dit was het DFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. We met, met nu. nu. ZFM luncht. Ja, het is 1 uur en dat betekent. <houding> <houding> Ja, vrienden, het gaat zoals het gebeurt. Ik ben om taats vanavond Aversaad, ik ben schapen gaan fokken. Door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want kijk, de tijd voor ons groot grondbezitters zijn uitermate zorgelijk. Maar dan ze niet veel de poten die je vandaan. En ik leid daar al jaren naar schapenloosheid. Dan lig ik er in mijn eentje te woelen en te malen. Met AE. En ik lig alleen nog, van mijn vrouw en ik, we hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zoon tegen mij gezegd. en nou is het afgelopen met die vieze gek. <lacht> ja, het gaat zoals het gebeurt. Een <lacht> vrienden verleden komt de slaap weer en die vader, toen ben ik schapen gaan tellen. En het werd een aanzienlijke keuze die nacht. Ja, wat heet? Ik zit meen ik op schaap 8006 en ik zie zo die schapen voor mijn ogen dansen. En wil je geloven in ik krijg een Bredenweef? Met vier E's. <lacht> ik denk: verrek. Schapentaats, dat is de oplossing. Je moet terug naar het begin, zoals je eigen geslachttaats vanavond Avenzaat in 1039 is begonnen. Ja, wij waren van schapenvakkers. schapenfokkers. Oh, dat is een leuke story. Ga <lacht> je nog even. Ben je nog 1039 de jaren dat de Noormannen hier de Grote Rivieren opkwamen zaken? Om de boel hier in elkaar te stampen, hè? Dan nou, moet je horen, één van die blonde Noorse schoft, hè? Een zekere knut, jammerlijk. Die is blijven plakken aan mijn oer, -oer ene Adelheid vanaf gezet. Nou, blijkbaar was die knut een driftig manneke, want die schijnt zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. <lacht> met CK. <lacht> <lacht> dat vind ik toch nou leuk dat je daar waardering vooraf kan brengen. <lacht> ja, die knut wist ze te raken, laat maar zeggen. Hè? Die had temperament en die sukkels van het oude avond zaten die konden dat niet wisselen. Nee, je moet dat niet te gauw voordelen. Die knut heeft daar geradouwd dat het een aard had. Dat weten wij van de oude chronieken... die wij met rode oortjes hebben zitten <lacht> Ja, die heeft er heel wat vrouwtjes platgelegd. Begrijp, Kijk, en dat kon die dus ook niet wisselen, wat ik zeg, dat wekte uiteraard agressiviteit op. En dan wou ze Knut molesteren, hè? Hm? Kun je me volgen? Laten we zeggen, zullen van Avenzaten die Knut nazaten. En dat waren nou mijn voorzaken. Is de situatie hier duidelijk? Goed, dan stond dus Knut tegenover die hitse gemeente van het oude Avenzaten. En zullen met dorstlegels om hem te meppen, zo, hè? En om een verenigd te prikken. En dan schijnt die Knut er en maar al heel rustig gezegd te hebben van... ...tut, tut. En daar komt onze naam taas van Aversaarte, vandaan. Ja, dat begreep je zomaar niet. Want kijk, tut, tut is het Oud-Noors voor man. Dus Knut kreeg dus de bijnaam. Tut, tut, van kort kocht weg tut, van Averzaagde. En in het Oude Averzaagde werd de uh uitgesproken. Als, uh. Dus niet eh, uh, maar... Ja, dus stut vanavond, zaten weg. Ja. Je vindt niet kostelijk. <lacht> uh, uh, uh, uh, uh. Uh, uh. En die est is er door de Vox Populi zo in de loop der eeuwen tussengeslisseld. Waar <lacht> Nou, en Knut Jummelef is later schapenfokker geworden. Zodoende, hè? En zijn beeld liet mij die nacht niet meer los. Ik werd er helemaal opgewonden van. Ik heb het bed verlaten, door het huis heen en weer gebanjerd En toen ben ik de wijnkelder in gedoken... En daar heb ik mezelf een mooie volle open opengetrokken. Een château de Monacle. <lacht> een mooie begonje, een beetje kiezelig, maar een voortreffelijke neus. Een koninklijke afdronk en hij hangt prachtig in het glas. <lacht> ja, nou, nou, ik heb het glas geschonken En nog een glas, en nog een glas, en nog, nog een glas. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, dan je er nou misschien gek vinden dat ik dat voor mezelf zeg. Maar ik werd werkelijk lollig. Ja, ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap. Ik was dus lam. Ik heb een schik gehad in mijn eentje, dat hou je niet voor mogelijk. Ik beland in de, in de hal van het huis waar het voltallige slachtaat vanavond zat, is opgehangen. Vader, grootvader, groot, vader bed overgrootvader, hop, klaar, bed over groot, vader. Het hele klerenzootje. En ik sta er oog en oog met mijn voorgeslacht. Ik zeg: Heer, het water staat mee tot de lippen. Daar ben je niet mee gerekend. Jullie zeeën, jullie daar altijd arbeid adelt. Nou, dan kun je nog eens te vergeten. De adelt moet Dan Je moet er een poot uitsteken voordat de progressieve meiden nog meer uitdraaien. Want ik heb geen cent meer om een reet te dragen <groot> en, en meer van dat soort sterke teksten. Ze we hebben erop gelachen En ik werd werkelijk straalbezopen. Met AE en dubbeloog. Volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ja, zeg ik liet alles uit mijn flikkeren. Ik heb zelfs nog een zacht e geknepen. geknepen. omdat ik dacht dat het het zoet van Ik zag de mensen. Het leek wel of ik uit de poppenkast was gevallen. Maar nou goed, ik heb er een paar kopjes zwarte koffie tegenaan gesmeden. Dan moet je niet bezuinigen, altijd en dat soort omstandigheden, zeg ik. En toen had ik mezelf wat op aarde. De hele familie zit aan het ombeet. Bij ons dat regel kwart over 11 ombeet. En ik tik tegen het glas jus d'orange. Dat verspreidt zich ook over het ombeetlaat. Ik zeg nog excuses, majeste. Dat was totaal uit lood, Maar goed, jullie waren stil. En ik zeg, jongens, luister. Ik heb vannacht een ingrijpende beslissing genomen over, de, over het landgoed. Ik heb besloten, wij gaan weer terug tot het begin van ons geslacht. Wij gaan weer fokken. Nou, toen hebben we ons aangemeld bij de vereniging Het Nederlandse Schaap. Dat is een aardige vereniging, weet je dat. En die mensen begrepen meteen wat ik wou. En zei, Baron, u moet beginnen met de aankoop van een ram. GELACH. Daar draait het om, hè, De ram. Nou, een beetje ram kost 500, 600 gulden. Maar ik zeg altijd dat ramt hij er wel weer uit. Ga <tieden> ja, dan? Ja. Ja, en je moet nog verdomd goed uitkijken als je zo'n ram gaat kopen. Hè. Het is niet even handjeklap uh, ram gekocht. Nee, volstrekt niet. Weet je waar je op moet letten? Hij hey, nog even? Het kan je te pas komen, je kan notities maken ook, want je hebt niks als een suffcase. <tied> nou, moet je opletten, een goede rand, moet je opletten. Hè? Heeft hij een ruime voorhand. Hij dat? <tied> Solide beenwerk. Hij dat? Lekker gevuld achterstijl. Hij dat? Gelukkig gewenst. <tied> Ja, ja, ja, ja, daar had ik je even te pakken, hè. Maar je bent er nog niet, want je moet nog acht geven op een sprekende kop. En let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Trouwgereedschap, klok en hamer speld, hangen <tied> Nou, in dit opzicht zijn we zeer geslaagd. We hebben erin gevonden. Mag je rustig spreken van een schaap met vijf poten. Premier cru Och, het hebben ze zo'n gekke naam ook voor hem bedacht? Zal ik zeggen hoe die ram van ons heet? Zal ik het zeggen? Honore de Balzac. Okay, okay. Ja, met dat lachen zeg Het is werkelijk zo'n aardig bedrijf, die schapenbokkerij Want die ooien, dat zijn ook zulke gezellige meiden Die scheer ik ook zelf Ja, begin had ik wel moeite om ze achterover in die stoel te krijgen Als je dat gezien had, dat was een rot zo zeg Nu eens lachen, ik kom er dan weer aan jullie boven Maar wie, wat is met scheren? Het is even een slag je moet het ooit steper omklemmen, in de stoel en met de ledyschaaf, razend zelf van zinnen. Kijk, als je het eenmaal hebt bij dat scheren, is dat verder een fluitje van een cent. Weet je waar ik zo oprecht trots op ben? Hij nog even. bij ons is nog een echte mannenmaatschappij, verdikkelaar. Ja. Goh, nu no, de bal, Zak en ik, wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, daar, daar geen misverstand bestaan. Het is dus niet zoals in de rest van het vaderland waar van de vrouw het overneemt. Het is toch waar? De vrouw gaat aan het werk en de man zorgt voor de kinderen. De vrouw zegt, ik wil een kind. De man zegt, zorg ik voor <lacht> Tenminste als die zich niet onvruchtbaar heeft laten maken. Ja, dat is een moderne kleine ingreep en je behoudt je lage stem. <lacht> het is in ieder geval beter dan verkeerd op de fiets springen. Hij nog effe? Weet je wat ook zo prachtig bij ons is, de discipline? Hè? De discipline is, is prachtig. Als een van de ooien van de kudde dwaalt, dan stuurt meteen de hond erheen, Balthazar. En Balthazar doet dan van blaf blaf of woef woef al naar gelang. En dan floep voegt het ondisciplineerde ooie zich weer bij de kudde. Balthazar, dat is een leuke, intelligente hond. Turkse herder. Ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. Weet je, weet je wat nou de aardigste tijd voor ons is? Dat zou je niet geloven. Dat is de bronstijd, dat moet je eens langskomen. <lacht> Werkelijk. Dat is kostelijk om mee te maken. In september worden de ooien spillig. Spillig, ja. Weet je niet wat dat is? <lacht> weet je niet wat dat is? Je zit er zo te grinnikig. <lacht> spillig. Weet je wat dat is? Dat is loops. En dan zal ik je nog sterker vertellen. Sommige ooien worden zelfs tweemaal spillig. Die worden dus dubbel loops. Ja, dat is kosteloos om mee te maken. Je moet werkelijk langskomen. Wat, wat gebeurt er dan? Dan laten we dus die stille ooien in ene weide, zo. Ja. <tie> hier in het midden heb je dan een sloot, en hier een aangrenzende weide. En daar laten we dan ooien nog de balzak heen en weer, parren. Al zien die beesten elkaar, die ruiken elkaar bij gunstige wind. En dat, dat windt ze dus op, laat maar zeggen. En dat laat ik dan dus zo'n paar dagen pruttelen. <tieden> Vind ik die kostelijke. En dan roep ik ze bij me de schapen rond. Oye, oye. En als ze zich dan hier bij mij verzameld hebben, zeg ik. Leden der schapen, generaal. En dan heb een gewoon nog één bals achter mij. nog dan heb ik gewoon nog Honoré! En als hij zich dan hierbij heeft opgesteld, zeg ik: nee, hè, hè, hô, luister goed. En dit is jouw dag, dit is jouw uur aan de bak. Laat de klok maar luien. Oh, ik volg niet. Heer de muziek. Heere muzie, je bent er al u bent niet te vroeg, de heer Van Vliet komt zo terug. Kan je even rustig zitten, want ik moet even mijn verhaal afronden. Ja? Hij gaat, gaat even rustig zitten. Kijk, dit moet je nog weten. De Schapenfokkerij is een leuk bedrijf, maar je moet wel zorgen dat het zo snel mogelijk failliet gaat. En dat is in deze tijd zeer eenvoudig. Dan ga je naar de minister van Landbouw om steun. Ik weet alleen niet wie er nou over landbouw gaat, want ze zien er allemaal uit alsof ze over landbouw gaat. Nee, nee, nee, nee, geen demonstraties. Good afternoon, good afternoon. Hawaii. Yeah. Kijk, kijk je Ja, en voor uh, Duitse toeristen die verdwaald zijn in Zantwoord, ook ik nog een Duits liedje. was 18 war, daar kwam ze hier voorbij. Schmale Schultern, dunkles haar En augen voller scheu.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 Immer een Weg, bis ich dann die waarheid sah, dass sie nicht mehr lange lebt. Sie sagte: Doch, ich heb solche Angst zu sterben. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Gibt es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 Weet de stap, ik dat springen, ik brauche deine ogen. Ja, Frank Van An was dan met, met Rocky. Dolly, heb jij iets met Duitse muziek? Of zeg je van, nou, dat doet van mij helemaal niet. Nou ja, jeetje, je hebt hele mooie Duitse muziek. En je hebt Duitse muziek waarvan ik denk van, nou, laat dat er maar zitten. Maar, dit, maar dat hebben we in Nederland ook en in Engeland ook, toch? Dit, dit, dat hebben we was, werd dit ook niet door, door een... Een Nederlander gezongen. Dus. Ja. Ja. ja, Don Mercedes. Don Mercedes, hè? Yes. Yes. Kijk, ja. Kijk, onze wandelende ja, dat, muziekansen klopt Ja, dat is die <laughs> uh, Don Mercedes, dat is die buur van Jan BMW. Is ja, een ja, ja, een verdwaalde... oh, die van de familie Porsche. Ja. <laughs> een verdwaalde ja. plugger was dat. Ja. <laughs> Hoe is het met jou, Raymond? Uh, uh, ja. Ik moet even voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. Raymond uh, Keur zit hier uh, bij ons aan tafel. In de fles. In de fles. En ja, uh, Keur, een Zandvoortse naam natuurlijk. Toch wel, hè? Dat, dat heeft hij ons al uitgelegd, maar mm -hmm. hij, heeft, uh, hij is in Leiden geboren. Ik ben in Leiden geboren, ja, ja. opgericht. ja, ja, ja. ja. Op, Opgericht? Opgericht, helemaal. Ja, ja okay. vanaf dat moment was Leiden ook in last, hè? Ja, ja. ja. En, en gelijk ontzet. Ja. <laughs> naar nou, Amsterdam uh, later vertrokken? Ja, ik ben naar Amsterdam vertrokken, een beetje over de wereld getrokken. Ja. En uh, toen ben ik in Haarlem terechtgekomen. Over de wereld getrokken? Ja, ik ben oh. een beetje over de wereld getrokken, ja. Waar ben je geweest allemaal? Nou, Ver Nog is dan? Nee hoor, Australië heb ik, ben ik geweest. Oké. Okay. Um, Europa. Heel bij veel de, landen in Europa. Ben de, bij de Aboriginals. Ja ja, ja, ja, ja. Hoe is dat land? Is dat uh, uitgestrekt, vooral. Ja. Een kopje suikerlenen bij de buren is er niet bij, hoor. Oké. Okay. Uh, dus hebben we daar in plaats van een auto. Op. Sommige, in sommige gebieden hebben ze in plaats van een auto. Gewoon een vliegtuig. Een chestnaadje op het de, op de, op de, op staan. En dat gaat een stuk beter. Maar ja, om dan een kopje koffie te gaan halen met een vliegtuig. Is ook wel zo hard. Hé, maar wat wij hier in Nederland natuurlijk vanavond meekrijgen. Is al die bosbranden daar. Ja. En uh, ja, af en toe ook. Uh, Aanslag. Ja, ook. Ja, dat uh, bleek ook weer een heel ander verhaal aan te zitten. Maar goed, het is, uh, dan moeten ze, moeten ze in de media verder maar uitvechten, oh ja, vind ik, eh? ik. dat vind ik nou eigenlijk ook. Ja. Ja, ja. Uh, ik, ik kijk Dolly aan, die zit wel weer helemaal klaar zo voor het nieuws. Hè. We gaan één uh, liedje... Nou, nog, nog een liedje, jawel, ja, joh. En dan, uh, daarna dan ga jij ons weer helemaal informeren Dan ga ik uh, uh, up updaten. up Oké. Okay. Yep. Nou, we gaan even naar uh, de St. James Infirmary. Johnny Candle and the Heralds. Well, I went down to the St. James infirmary And I saw my baby there She was laying all along by the road oh, yeah. So cold Dat was twee geweest al zelfs. Dus uh, Dolly, zitten we helemaal klaar voor de toch? Helemaal, ja. Volgt nu de update van het regionale nieuws van dinsdag 24 februari. Het college heeft gistermiddag geantwoord op een vraag van de VVD... naar aanleiding van uh, de slechte bereikbaarheid van het centrum... en of daar verbetering in zou kunnen worden aangebracht... En het antwoord van het college is als volgt. De busbaan gaat open en de bewegwijzering wordt aangepast. Let wel even op, eh, dames en heren, dat ik, ik zeg dat nu... maar dat wil niet zeggen dat het nu al gebeurd is. Hè. Houd gewoon even in de gaten wanneer het mogelijk gaat worden... om eh, over de busbaan te gaan rijden. Dat gaat aangegeven worden. Zolang het niet aangegeven staat, blijft het nog even verboden. Voor de tweede keer in korte tijd is vanmorgen in Velserbroek een schaap in de sloot beland. De eigenaar kwam het beestje redden nadat de vrijwilligers van de dierenambulance Velsen hem waarschuwden. Het schaap is uit de sloot getrokken en kon vervolgens in de stal weer opwarmen en bijkomen van zijn natte avontuur. Binnenkort zullen de schapen op het landje verhuizen omdat nu voor de tweede keer in korte tijd een beest in de sloot belandde. De sprinter van Amsterdam naar Zandvoort gaat weer zonder extreem lange wachttijden op station Haarlem rijden. Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft naar aanleiding van Kamervragen van de ChristenUnie aangegeven... haar beste willen doen de wachttijden nog voor de zomerdrukte te verkorten. Uiterlijk vanaf december rijdt de trein als vanouds. Sinds de nieuwe dienstregeling in december staat de sprinter tussen Amsterdam en Zandvoort... 13 keer per dag 10 minuten stil op Haarlem... De sprinter houdt op die momenten de baan vrij voor goederen treinen naar onder andere Tata Stiel. Gebleken is echter dat die goederentreinen treinen in de praktijk slechts 20 tot 40 procent van die tijd gebruiken. Veelal staan de treinreizigers dus voor niets 10 minuten stil. En los van de extra reistijd die het kost is de dienstregeling door de wachttijd ingewikkeld en lastig te onthouden. Tweede Kamerlid Carla Dick-Faber van de ChristenUnie... vroeg daarvoor onlangs aandacht bij de staatssecretaris. ProRail en S hebben toegezegd met de goederenvervoerders... en reisorganisatie Rover naar de situatie te kijken... zo blijkt uit antwoorden van Mansveld. De inzet is om de wachttijden nog voor de zomer... zoveel mogelijk te verkorten. Voor de nieuwe dienstregeling die in december ingaat... is aangekondigd dat de trein naar Zandvoort... weer zonder extra wachttijd zal rijden. De informatiebijeenkomst over windmolens is afgelast. Een uh, informatie, uh, informatiebijeenkomst op 9 maart over de windturbines op zee... is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelast. Dat meldde de gemeente Noordwijk maandag. Raadsleden uit Zandvoort, Noordwijk en Katwijk die waren uitgenodigd... weigerden de informatie die ze daar zouden krijgen geheim te houden...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 In café Laurel en Hardy aan de Haltestraat is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De eigenaar ontdekte de inbraak rond 4 uur s'nachts. De inbreker maakte een raamstuk en heeft bij deze de inbraak de kassastuk gemaakt. Ook is er veel glaswerk gesneuveld. Salvage herstelwerkzaamheden kwam snel ter plekke om met de eigenaar alles te repareren. De politie heeft in de nacht van zondag... Rond kwart over negen een 23-jarige man zonder vast adres aangehouden voor dit misdrijf. En de politie heeft ook een 48-jarige man uit Zandvoort aangehouden wegens verboden wapenbezit. De politie vond in zijn woning een gasdruk, twee luchtdrukwapens en vier zwaarden. De wapens zijn in beslag genomen en tegen de verdachte is procesverbaal opgemaakt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 De app is gratis te downloaden in de App Store en de Google Play Store... voor leden en niet-leden van de bibliotheek. En alle verhalen zijn onbeperkt beschikbaar. Nadat je een verhaal hebt gedownload... kun je het zonder internetverbinding lezen op je smartphone of tablet. Twee mannen zijn in de nacht van maandag op dinsdag... op hete daad betrapt bij een woninginbraak aan Biddekolm in Hoofddorp. De politie kon één verdachte aanhouden en de nog niet gepakte inbreker is een ongeveer 1,80 meter lange en pakweg 30 jaar oude man met donkere kleding en een capuchon. Eén van de verdachten liep een nat pak op toen hij door een sloot vluchtte richting de Asserweg. En direct na de inbraak werd om tien over half twee burgernetmelding gedaan van de inbra inbraak in de wijk Bornholm. De politiehelikopter zocht mee in Hoofddorp. Er zal niet iedereen blij mee geweest zijn.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 Komende nacht neemt de bewolking toe en op de nadering van een storing gaat het in de loop van de nacht regenen. De west- tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen valt er in de ochtend wat buiige regen en in de middag is het droog met opklaringen. De wind waait meest matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt morgen naar 7 tot hooguit 8 graden. Tot zover, we gaan terug naar Show.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 Ja, we moeten het onze kinderen goed leren. Teach your children, Crosby, Stills, Nash en Young. Met zo'n lekker steelgitaartje op de achtergrond. Ja, eh, we moeten on onze kinderen moeten we alles, van alles bijbrengen. Misschien ook wel over groene stroom. En, eh, ik heb hier iemand op tafel zitten die weet alles van groene stroom. Van. Nou, alles. <laughs> ik, vind het, ik vind het een raar fenomeen. Wat is nou groene stroom? Ik bedoel, nou. ik word op het idee gebracht door Dolly net met een bericht over die windmolens voor de kust. Ja. Maar hoe weet je nou dat je groene stroom hebt? Ik vind het zo'n gek fenomeen. Ja, het is... Als je je vingers in het stopcontact stopt, word je dan opeens groen in plaats van wit of zo? Of wat? Hoe uh, zie nee, je dat? Nee, dan word je zwart. Je, je ziet dus kennelijk alleen op de factuur. Zie je dat je opeens groene stromen hebt? Nou, dat moet je dan maar aannemen. Wie zegt ja. mij dat? Wie garandeert mij dat? Uh, nee, maar als, je, als je, je je vingers in het stopcontact steekt, word je zwart. Uh, ja, toch wel, uh, hè? Ja. Of je moet snel achterover vallen. Dan word je weer wat bruiner, <laughs> zeg maar. Ja, het valt nog mee, hè, want wij lopen natuurlijk over het algemeen op, op leer of op rubberen uh, schoesop. Ja. Dus als je, wel, als je. Ja, ik heb, ik heb meerdere malen tijdens verbouwkjes thuis en zo, die ik dan zelf deed. Heb mm -hmm. ik wel eens een oplazer gehad hoor. Mm -hmm. De 220, maar eigenlijk ja, leidt dat niet uh, tot, tot, uh, tot nee. ernstige schade. En was dat met groene stroom of met gewone stroom? Uh, je merkte geen verschil waarschijnlijk, hè? Ik heb nee. Dat, nee. nee nou, dat bedoel ik. Ja, nou. <laughs> ja. <laughs> Dolly, heb jij wel eens een schok gehad? Van, ik, van ja, stroom dan, hè? Jazeker, ja, zeker. maar uh, voor mij was het wel goed. Ja? Hoezo het dan? Alles lag weer op een ik rijtje had, bovenin. Uh, ja, nou, ik had reuma. oh shoptherapie <therapie therapie> was dat meer voor jou. Ja, nou ja, per <therapie> ongeluk hoor. Per ongeluk. Maar het heeft wel geholpen. Ja. Okay. <therapie> groene stroom, groen gras heb je ook. En ja. ik ga een nummer draaien voor mijn vriendin van Nijssen, want die luistert ook altijd mee. De uh, Green Green Grass of Home. Ik draai hem nou eens niet van Tom Jonas. Eh. Jammer. Ja. Nee, die geeft ook groene stroom. Tom Jonas geeft ook groene stroom. Maar Oscar Harris doet dat ook. Luister.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 There's a god, and there's a sad old heart, right arm in arm. We will walk at daybreak, and again I'll touch that green, green grass of dawn. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old. Ja, niemand minder dan Oscar Harris. En er was ook een dame bij Pijnenburg, die reclame, die zingt het liedje ook. Oh ja? Uh, uh, en we zijn naastig op zoek geweest naar wie dat nou is. En dat is Kobe Grant. En Kobe Grant is toevallig, uh, Raymond, leuk om te horen voor mm -hmm. jou. Nou, misschien. Uh, en komt uit Australië. Nee! Ja, uh, evenals de heren Bee Gees natuurlijk. Maar Kobe Grant, die zingt het nummer Green Green Razz of Home. En uh, heel Nederland is daarvan gecharmeerd. En ik heb al diverse oproepjes gezien op Facebook ook. En zo van, wie weet wie die uh, dame is die dat zingt? Nou, dat is dus Kobe Grant. Vervolgens ben ik uh, aan het zoeken gegaan op iTunes en uh, bij Bol.com. En overal waar Kobe Grant haar muziek aanbiedt. Maar dit nummer heeft ze kennelijk alleen maar voor Pijnenburg gemaakt. Aha. Dus het is gewoon niet... Niet, niet op single. Niet op single te krijgen. Misschien dat dat gaat veranderen. Want uh, gelet op de razende populariteit van het nummer... zou ik, uh, als ik Kobe Grant was, zou ik het wel weten. Zou ik het uitbrengen. Want dat is natuurlijk... Uh, ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de schrijvers van het liedje... daar het meest wel bij waren. Ja, oké. Okay. maar, maar uh, Naamsbekendheid? Naamsbekendheid. Nou ja, dat heeft ze toch wel. Oké. Okay. Uh, ja dat jij dat nog niet kende, die Kobi. Ik, ik heb denk, er... Kobi wel tegengekomen toen je... Nee, de hele Kobi, die kwam al een Kobi tegen, maar niet uh, Brent. Nee, nee, nee, <laughs> nee. nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> niet die Kobi. nee, nee. Hey, hey, Do Do Dolly. Ja? Ja. Jij ja, moet... zit helemaal in de werk. Ja, weg, ja, ja Do Dolly is ja. helemaal... Want die heeft nog twee kaartjes over, toch? Ja, nou, nee. nou daar ben ik nou net mee, uh, met, mee, mee bezig. Ja, nou, vertel. Ik ben net in conclave met de organisatie. Ja, we hebben inderdaad nog twee kaartjes te vergeven. Mensen reageren: nou, het zou zo'n zonde zijn als ze ongebruikt worden... Of ongebruikt laten liggen. Uh, f, uh, 3 maart. Dan is de eerste avond. Uh, dat de volksopera. musical, hoe wil je het noemen. Porgy and Bess uh, wordt opgevoerd. met het uh, voltallige gezelschap van. Uh, Metropolitan. New York Metropolitan Orchestra, zo moet ik mm -hmm, het zeggen. Mm -hmm. Dat belooft een aardig spektakel te worden. Ik heb ook al gezien dat het uh, ook al op tv-stukjes zijn uitgezonden. Nou, uh, je, je komt oren en ogen tekort aan alle kanten. Het wordt echt heel erg mooi. Het is in de rij in Amsterdam. En wij mogen nog twee kaartjes weggeven. En, uh, we wat, dus wat verdienen die mensen nou als ze die kaartjes krijgen? Wat, wat, wat kost een kaartje? Je, moet, je, je moet het betalen. Ik heb geen idee. Ik heb wel gezien dat er al uh, met een... Uh, ik geloof op marktplaats. Die had al een aanbieding of actie van de dag. Die had een aanbieding en daar waren ze 35 euro, de kaartjes, in de aanbieding. Hè? Dus ja, ja. ik denk dat je gewoon voor een kaartje misschien toch wel 50, 60 euro moet neertellen. als dus laat u 100 zo, euro of 120, maar... ja. laat u toch niet liggen? U nee. gaat er gewoon reageren. Ga eventjes naar internet, dan kan u het antwoord kan u zo opgoogelen. Nog even de vraag stellen natuurlijk. Ja, en de, de originele spelers en stercolisten die zijn vanuit New York nu uh, overgekomen om, uh, om, die, om die voorstellingen te doen. Ja. Dus ik zou zeggen, mis het niet. En geef antwoord op de vraag die ik gesteld heb op Facebook. Uit hoeveel mensen bestaat dat gezelschap? U kunt ook nog tussen nu en twee uur even bellen naar de studio... op 5730393... Uh, en dan, ik, ik wil ze zo graag weggeven, die laatste twee kaartjes. Nou. Dus hoeveel, uit hoeveel mensen bestaat het gezelschap van het uh, New York Metropolitan Orchestra... dat meespeelt in uh, de opera, oh. volksopera Porgy Bess? Bes. Dankjewel, Dolly. Graag nou, gedaan. We gaan nog twee mooie liedjes draaien voordat uh, de klok twee uur slaat. Allereerst, natuurlijk, uh, het uh, nummertje van mijn zoon. Want dat wil ik wel even promoten. Dat is wel even nodig. Calling for Peace heet het. En hij heeft het zelf geschreven. Samen met Michael Garvin, de tekstschrijver van Jennifer Lopez en George Benson. Sven Davis, uh, achter de piano en de zang.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 this Sven Davis uh, Calling for Peace nummers uitgebracht... voor Masterpiece, een wereldorganisatie die zich bezighoudt met uh, het lot van kinderen overal ter wereld... die lijden onder het oorlogsgeweld. U kunt het nummer downloaden op iTunes, kost slechts 99 eurocent... dus daar kunt u het niet voor laten. En u steunt daar een goed doel mee. Sven Duif, Calling for Peace. Sven Davis, zo opereert hij uh, onder uh, die artiestennaam. Dit is uh, een Beatle-nummer in my life... en het wordt heel mooi vertolkt door uh, Diana Kroll. Daar sluiten we mee af. Ik neem ook vast afscheid van Raymond Keur. Raymond, bedankt voor je inbreng. Graag gedaan. Tot ziens hopelijk. Ja, en Dolly. Ja? Heb jij nog iets toe te voegen? Nee, ik wens de mensen nog een hele fijne dag. En hem heeft nog vier I minuten remember. om te bellen... voor twee kaartjes voor Porgy en Wes in het, oh, het Rai Theater. Hoe is dat? Nou, dit is In My Life, een Beatle-nummer gezongen door Diane Kroll. Daar gaan we naar mee uit. Fijne dag, ook namens mij. Dag. Not for better. Some have gone and some remain All these places have their moments With lovers and friends I still can recall some are dead Affection for people and things that went before, and I know I'll often stop and think about them in my